Ik ben Joni Aurik, ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film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 Nu op Radio 501. After nieuws met Armin Tamiga. Op jouw Radio 5 Lane. Een hele goede middag. Ja. Dit is de de Dondag op jouw Radio 5 Lane. En dit is Afternoons op jouw Radio 5 Lane. Ditmaal niet met Arling Tamminga, maar met mij, Chris Zijsmans. Ik ben weer terug uh, van mijn uh, werkvakantie uit Italië. En ja, daar mag ik meteen invallen Wel heel erg lekker hoor. Postverdorie. Ik heb heel veel goede muziek voor jou klaarstaan. Straks nog nieuwe muziek van. Oh uh, ja. De All American Rejects heb ik bijvoorbeeld. De uh, Asteroids Galaxy en. De Black Kings Maar eerst spinvis en kom terug Gooi eens tegen naar de dag. Zo ver Spoel het zout van je Oh, we gaan heel eventjes die archief in duiken. Gaan we doen met Jellyfish. Deze afternoon zonder Dan gaan we met mij dan Chris Eismans en hij zei het net al nieuwe muziek van de All American Rejects dit is B and i get so lost inside this city, you ugly girls i look so You're older, but you understand that we're too young to stop making plans agreeing Monogamy's not a lot of me And I know my line and it's just a sin But I swear to you, I'm gonna do it again I'm not making any friends, I just wanted you You're a pretty little flower, but I'm a busy little bee Honey, that's all you need to see en een wrestler, yeah. Oh, en inmiddels is het half vijf. En dat betekent nou weer dat je van mij eventjes weerbericht krijgt. Want vandaag bepaalt op veel plaatsen de bewolkingen. Ja, het weerbeeld. Maar in het noorden hebben we toch wel de meeste kans op zon. Het verloopt uh, vanmiddag ja, nog lekker overwegend droog. De meeste wind komt uh, uit het westen. Met een windkrachtje van drie of vier. De middagtemperatuur blijft steken tot de 12 à 13 graden. Dus het is wel vrij zacht allemaal. Dus het we gaan heel langzaam volgens mij. Als dus ik dan een soort van voorspelling zal doen, richting lente. Maar goed, hou me te goede. Nee, Dit is een nieuwe Madonna op jouw Radio 5 Lijn. Dit is Give Me All Your Love. Je amor fati. Ik heb nog heel veel nieuwe muziek voor jou klaarstaan. Onder andere deze. De nieuwe van de Ting Ting's. Dit is Hang It Up. Doe ik van het Eerste Uren Afternoons uh, met Chris Iijsmans in plaats van Armin Tamga? Kan gewoon hè, vandaag. Ja. Laten we gewoon even gek doen en mij hier neerzetten. Een gekhuis. Nieuwe muziek van Gacha. Eyes Wide Open. Straks nog de nieuwe van Van Le Grand, The de Black Keys en de Stroids Galaxy Tour. Fijne naam ook. the Dan stitteren naar 5 501 en je kan ze gewoon kwijt in die ballbox. Het ja, kan allemaal, keuze genoeg. En nog meer fijne nieuwe muziek. Muziek van Van Grant. Dit is So Much Love.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501, daar volgende donderdag. Volgens middags 1 uur middennacht op Radio 501. Daar donderdag op Radio 501. Droom jij van een carrière op de radio.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 Op Radio 501 After News met Armin Tamicha During the stars I stand alone I put all my fears to all these years swept away the known No, I want this town to be near you Ik zal voor jou straks nog eventjes uh, het spoorboekje gaan doornemen, want volgens mij is dat een, uh, een vast onderdeel. Verder kun jij nog steeds jouw verzoekjes bij. studioradio 51nl Dus studioradio 51nl En dan ontvang ik ze hier gewoon. To Take me with you when you go I don't want to stay here alone Remember when we were golden Yeah, that was a long time ago You told me that you felt foolish You stayed where you didn't belong Well, I don't want to be foolish a Square packing around Jou, Radio ja, ik zei het net al. Ik zal nog eventjes met jou het spoorboekje door gaan nemen. Wat kun je deze daverende donderdag nog allemaal gaan verwachten? Nou, in ieder geval, één ding wat zeker is: is dat jij kunt blijven luisteren naar mij tot een uurtje of zes. En dan om 6 uur niemand minder dan Rasta Barai, onze eigen Rasta Barai, komt hier weer zijn trackbox schuiven tot uh, 8 uur. Hele fijne plaatjes gaat hij meenemen, dat kan ik jou wel alvast beloven. Verder zul je de rest wel van, van hem zelf horen. Daarna om 8 uur in die 501 met niemand minder dan Rob de Gril. Is hij weer present en dus hij zal uh, ja, denk ik zijn net alfabet ook wel weer meenemen. En om 10 uur tot en met spookuur hebben wij hier niemand minder dan G.W. Stijl met zijn geluid uit de bunker. Pure hiphop op jouw Radio 501. Dus tot 12 uur zit jij hier gebakken bij Radio 501. En ja, ik, als je het heel lief vraagt, dan denk ik dat je tot 12 uur ook wel je kwijt kan. In ieder geval tot 6 uur, dat kan ik je garanderen. Studio.radio501.nl is daarvoor een e-mailadres. Twitter kan ook. Radio 501. En natuurlijk in de bovenbox op www.radio501.nl. En dan vind je hem rechts op de site. En daar ja, eentje die je in ieder geval niet meer hoeft aan te vragen. Dat is de Asteroids Galaxy Tour. En Hard Attack. Want ja, die ga ik nu zelf al draaien. is het half 6 geweest en dat betekent dat je van mij weer eens weer krijgt, want vanavond blijft het overal wel, uh, ja, vrij bewolkt, maar droog. temperatuur die daalt vannacht nauwelijks. Minimumtemperaturen liggen rond de 8 graden in het noorden, tot en met in het land een graadje of 10 in het zuiden. En vannacht is het dan, ja, in de loop van de ochtend en dergelijke, wel weer kans op motregen in het oosten. Dus mocht je in het oosten wonen, ja, jammer. maar ik hou het hier gelukkig wel droog. Dat is dan wel weer waar. Door met muziek, want ja, het weer, ja, ja, hey. Worden we op het moment nog niet heel erg vrolijk van? Tenminste, ik niet, laat ik het zo zeggen. Gitaarmuziek van Green Day: dit is 21 Guns. Of suff again Muziek van de Black Keys. En gold on the ceiling. Ja, en dan vind ik het toch ook wel een beetje tijd geworden voor een uh, voetjes van de vloerplaats. Gaan we gaan doen met Abiji. Dit is Levels op Radio 501. ...staat Barai met zijn... ...ja, dreadlock op jouw Radio 5-1. Maar is nog heel eventjes wat fijne plaatjes. Wonder deze dit is de Wolfgang. Well, you know Too many people, the king... You've got your birthmarks You've got Toronto Hiding on your hip You've got your secrets You've got your regrets. Starring me all Brooke Fraser en Patty hier En ja, ik moet toch wel eventjes mijn excuses gaan maken Naar, uh, ja, de uh, redactie hier uh, bij Radio 51. Want ik ben gewoon een soort van vergeten Om de Donderdisc vandaag te draaien Dus ja komt die nu toch maar heel stiekem nog op de valreep. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daar donderdag. The old pickup truck from 85 A cracker windshield on a damn down the side Out on the old dirt road the underground dust is blowing Their muddy tires are making gravel cry She's an angel right behind the wheels With sun-tags legs and cow -caboos. They talk Donderdisc van deze week. Rodeo en Healy Billy Girl. En ondertussen is het nu uh, nou ja, een half minuut voor zes. En heb ik hier Barry nog niet uh, aangetroffen. Dus maak ik stiekem dan nou nog eventjes ruimte. Eventjes misbruik van deze situatie. Om nog eventjes wat gitaargeweld erin te knallen. En dat ga ik dan doen met Drive Like Maria. En I'm On The Train. Binnen nu en heel snel verwacht ik wel uh, reggae hier op jouw Radio 501 hoort. Oh, dat dan weer wel. Maar eerst nog even wat gitaargeweld van Drive Like Maria. I